Als het kabinet vasthoudt aan het voornemen om 6 miljard euro extra te gaan bezuinigen... dan betekent dat het einde van het sociaal akkoord. Dat zei cabo voorzitter Corrie van Brenk vanmorgen in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Op de vraag of zo'n bezuiniging het einde van het sociaal akkoord zal betekenen... antwoordde Van Brenk, wat mij betreft wel. Ze voegde eraan toe dat niet zij, maar FNV-voorzitter Heerts over die kwestie gaat. En die noemde de aankondiging van het kabinet van de extra bezuinigingen... eer deze week ook al een slecht plan. Speciale eenheden van de Russische politie hebben vannacht het kantoor van een bekende Russische mensenrechtenactivist bestormd. Daarbij zijn volgens een radiostation in Moskou verschillende gewonden gevallen, onder wie de mensenrechtenactivist zelf en de leider van een oppositiepartij. Mensenrechtenorganisaties in Rusland klagen dat de regering van president Poetin de afgelopen maanden steeds harder tegen hen optreedt. Vier universiteiten en hogescholen beginnen in september met een experiment waarin slecht presterende studenten in het tweede studiejaar worden weggestuurd. Nu mogen onderwijsinstellingen alleen in het eerste jaar falende studenten wegsturen. In de praktijk blijkt dat sommige studenten het nu na het eerste jaar rustiger aandoen, omdat de druk om te presteren wegvalt. De studentenvakbond LSVB vindt de invoering van een tweede adviesmoment geen goed idee. Ook de Duitse voormalig wielrenner Jan Ulrich heeft nu toegegeven doping te hebben gebruikt in zijn loopbaan. De toerwinnaar van 1997 deed zijn onthulling tijdens een interview met het Duitse weekblad Focus. Ulrich was tot nu toe vaag over zijn dopingverleden. Eerder bekenden ook ex-renners als Lance Armstrong en Michael Bogert doping te hebben gebruikt. Oud-NS-topman Leo Ploeger is afgelopen zondag overleden. Ploeger leidde de Nederlandse spoorwegen van 1979 tot 1992. Kort na zijn vertrek werd het voormalige staatsbedrijf zelfstandig. Het spoorbeheer werd ondergebracht in een apart bedrijf ProRail. Ploeger had daar geen goed woord voor over, bleek later uit een interview met Trouw. Leo Ploeger was 83 jaar. Het weer af en toe wat zon, alleen in Limburg regen. Later vanmiddag vanuit het westen bewolkt en kans op een bui temperatuur 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Buntschoten, 6 kilometer door werkzaamheden. Richting Amsterdam bij Eembrugge, 5 vijf kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop bij Muiden nog eens 7 kilometer... Door werkzaamheid op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 9 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter Rijstrook. En door werkzaamheid op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 What you have to Je zit allemaal te kijken, Albert Jan, van wanneer gaat het gebeuren? Wanneer gaan ze wat zeggen? Nou, goedemiddag, even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag bij CfM. Ja, en wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen twee en vijf? Ja, goedemiddag luisteraars. En goedemiddag Rob. En goedemiddag, ja wat moet ik zeggen, de, de, de, de cateringploeg is in volle gang. Beetje Want, gezellig daar. Zoals u wellicht weet is er morgen vanaf 4 uur open huis al hier aan de Tolweg 10A. Dan kunt u de studio komen bekijken en ze zitten alles al klaar te maken. En ze zitten nu even uit te puffen achter een kopje koffie. Goed, uh, wat, maar wij gaan gewoon uitzending maken Rob. Zo is het. Wij gaan uh, En wat kan u van ons vandaag verwachten? Uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda... Dus houd u pen en papier bij de hand. Nou, ik denk dat Lex, onze enige echte Zandvoortse weerman... Die zit uh, vandaag niet op strand. Die zit niet op strand, dus die komt gezellig even een bakkie bij ons doen. En die gaat ons wellicht vertellen dat de hele komende week... Ja? Nee. Ja? Nee. En jij gaat op vakantie? Hè? Ja, ik ga ervan ja, door. Okay. Ik, ik heb het gehad. Maar goed, Lex gaat ons informeren omtrent de weer voor de komende dagen in en rondom Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Rocky. En uh, op vele verzoek in de herhaling, want on, ons programma werd een paar dagen postje niet herhaald, hè, vanwege de verhuizing en dergelijke... Dus degene om wie het ging, die uh, had zijn eigen gedicht gemist. Dus rond de klok van kwart voor vijf gaan we het gedicht naamloos herhalen. Oké. Okay. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan rond de klok van kwart over vier gaan we schakelen met Saint-Tropez. Want daar verblijft onze verslaggever, meneer De Visser. En dan gaan we onder het motto van... Gaat het weer een beetje, meneer De Visser? eens dus even informeren hoe het daar aan de Côte d'Azur is momenteel. En natuurlijk... Om drie uur, ja, dan start de race. De 24 uur van Le Mans, ook die gaan we voor u volgen. Maar natuurlijk veel muziek. En laat maar horen, Albert. Uit Jan. de diverse Europese top 40. Allereerst gaan we naar Frankrijk, naar Metre Jim. Nogmaals, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag bij CFM.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 Ne réfléchis plus, me guistof. Ne réfléchis plus, vas -y. Parti, sans mentir, sans me dire. Qu'est-ce que je vais devenir, stop? Ne réfléchis plus, me guistof. Ne réfléchis plus, vas Je J'me tire de moto, pourquoi suis parti sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit.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 goed, goed uh, Albert-Jan. Lex van Horen zit vandaag niet op straat. <laughs> is, nee. Is het ook niet echt weer voor hem natuurlijk. Hij heeft de moeite genomen om na, nog, een, nog één keer naar de studio te komen. En dan barst die zomer natuurlijk los. Zo is het. Zo dadelijk om half drie gaan we horen met het CfM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we het hebben over de fietsvierdaagse, want die gaat er weer aankomen. Ja, en dat hadden we vorige week ook al gemeld. Maar u kunt zich daar nog voor inschrijven, want uh, ja... We hebben de wandelvierdaagse hebben we net gehad hè? en uh, we krijgen dus nu de fietsvierdaagse. En dit jaar wordt voor de elfde keer de fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Ze gaan fietsen van dinsdag 25 juni tot en met 28 juni. En er zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Voor de deelnemers die vier avonden hebben gefietst ligt er vrijdag 28 juni een mooie medaille klaar. Kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.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 Tevens zijn er nog een aantal andere prijzen. De loodjes kosten slechts 50 cent en er kan elke avond gestart worden tussen half 7 en 7 uur. De start is zoals wellicht bekend bij de Oranje Nassau-school Leisterstraat te Zandvoort. De kaarten kosten 7,50 euro. Hiervoor fietst u vier avonden mee en krijgt u een medaille. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de triathlon hoeven niets te doen. Voor hun ligt er bij de start een kaart klaar. En uh, voor de eerste keer. En die kunnen ze dan meenemen. De kaarten zijn nog te koop bij de Bruna aan de Grote Krocht te Zandvoort. Dus vanaf dinsdag heerlijk vier dagen fietsen. Ga lekker mee fietsen, toch? Nou, ik ben op vakantie. Ja, oké, okay. jij bent op vakantie. <laughs> ik jij heb een excuus. Jij bent naar Spanje, dus vandaar allemaal Spaanse hits vanmiddag. Ja, en uh, deze staat, uh, dus de Justin Bieber uit Spanje. En die staat hoog in de top 40 uh, in Spanje genoteerd. En dan heb ik het over Abraham Mateo. Met het prachtige nummer en mooie pasjes. Señorita. Kiki kiki hier, kiki kiki daar. Ben alsjeblieft in mijn mamasita. Mira, big girl, nu chiquitita. Samba me, mijn nieuwjaar bonita. Dames, waar is m'n man? Kom ik gaan hupar. Give us some points, pun tu corpo bañar. Kiki kiki hier, kiki kiki daar. Es una fiesta para mi mamasita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo amo ese niñita. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que sé. We only wanna rumba. Sexy senorita, want you come playa? Oh, oh, oh, oh. Hasta que nos caiga in de noche. I keep playing, I keep dancing. Come on, playa. Oh, oh, oh. Dame beso, dame risa. Sexy senorita, want you come playa? Boots, baby baby come on let's go midnight ella está en mi cabeza yo pronto acaba la fiesta voy a lo que we only wanna rumba dance tumba que tumba you know you sexy señorita watch can play -o? Nou, ik zie mijn collega Albert voor volgende week al lekker dansen in Spanje hoor. En dan zet in deze plaat keihard aan. Je hoorde Abraham, Matteo en Signorita. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Ook op TV. TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. TV. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Lekker deze klassieker van Michael Jackson bij en Zandvoort. Je hoorde de single Beat It en daarmee is het half drie geworden. Het antwoord, weerbericht. En dat betekent inderdaad tijd voor het weerbericht. Goedemiddag Lex, welkom. Goedemiddag Bob. Jij zit op, even kijken hoor. Zeg nog eens wat. Goedemiddag. Ja, ja, ja, ja, Goedemiddag. <laughs> Mooie switch hebben ze weer gedaan, maakt allemaal niet uit. Goedemiddag. Ja, door moe... een regenachtig weer hierheen gekomen. Ja, ik moest met de auto. Je moest met de auto? Ja, ik... dus niet eens uh, lopend. Vroeger kon ik het lopend al. Ja, okay. maar nou, <laughs> nou, als het regent, <laughs> gaat meneer natuurlijk niet lopen. <laughs> <laughs> ja, maar dat, uh, dat wist ik eigenlijk van tevoren op. Want ik had uh, gisteravond al uh, had mijn voorbereidingen gemaakt voor de weersverwachtingen voor uh, de komende dagen. En vandaag had ik dus. Uh, Genoteerd wisselende bewolking met eerst wat zon. Ik weet niet hoe laat je op, was vanochtend. Uh, uurtje of tien. Nou, dan heb je net nog het zonnetje gezien. Heel klein beetje. Ja. Heel klein beetje. En in de middag regenachtig. Nou, dat is het. <laughs> Inderdaad. <laughs> maar vanavond gaat het opklaren. Vanavond. Dus na de middag. En misschien met een beetje geluk hebben we nog een, een mooie zonsondergang. En de zon die gaat om 22 uur 7 Okay. Dus dat is dus ver in de avond. Ja. En, en uh, qua temperatuur is het wel aardig, vraag? Nou, ik weet niet wat je er zelf van vindt, maar ik vind me niks. Een <lacht> <lacht> beetje waterkoud, maar. Lex, word je niet een beetje depressief? Van nou, nu? Uh, <lacht> dat heb je goed, goed gezien, uh, Ik word er inderdaad een beetje depressief van. Trouwens, trouwens, het voorjaar, de lente, dat was de koudste lente in 40 jaar. Ja, dat kan ik ook wel iets bij voorstellen. Tel even 40 jaar terug, dan ja. weet je hoe oud je bent, en toen was en wat ik, je was, en wat je deed. Toen was ik 15. Was je en 15. wat je toen deed, dat gaat je niks ja. ja? <lacht> <lacht> aan. Maar, maar ja, Lex, Lex. Ook niet een beetje. Nee, Lex hadden ze het afgelopen week over een warmterecord wat we zouden gaan halen. Ja, dat zei je. Wat een drama, die voorspellers. Dat zei jij vorige week al tegen mij. Ja. En toen vroeg ik ook aan jou: van uh, welke krant lees jij? Ja, maar ik zag het ook op het nieuws. Overal hadden ze het erover. Ja, nou, dat is dus medioconsult, is de schuld. Ja. ja, die zaten er helemaal naast. Die zaten er dus echt naast. En ik had er weinig vertrouwen in. Want we zaten helemaal niet in een hoog drukgebied. We zaten tussen lage drukgebieden in. En daardoor kan veel bewolking ontstaan. Dat is meestal zo. En dat was ook het geval. En als de zon schijnt, ja, dan kan je die hoge temperaturen halen. Maar niet als het bewolkt is. Dus dat was de reden. Het was een uh, mooie misser. Het was een misser. Maar ik maak ook wel eens een misser hoor, dus ik zeg er helemaal niks van. Want ik ga verder en daar zal misschien wel een misser tussen zitten. Maar ik hoop het wel. We gaan... nou, oh. nou, nou, nou, ja. nou. nou. nou. vrees ik dat? is de voorkomende week namelijk. We gaan naar morgen. Oh, trouwens, de temperatuur, daar hadden we het net over, die is 16 graden. 16 graden, een ja, normaal he? graadje of 20? En die komt niet verder. En uh, de normale temperatuur in Zandvoort, en dat is. 1 tot 2 graden lager dan landelijk. Uh, is in Zandvoort 18 à 19 graden. En uh, in het binnenland is het dan 20 21. Oké. Okay. En met die 16 graden zitten we dus ruim onder normaal. Morgen. De zonsopkomst. Laten we daar <lacht> met, met mee beginnen. Want de zon gaat onder en die komt ook weer op morgen. Hij komt op, Rob. En hij komt, al hij komt op, gelukkig. 18 minuten over 5. Dus wil je het meemaken, moet je de wekker zetten, hè? Ja, of laat naar bed gaan. Of laat de bed gaan. <laughs> ja. um, het is uh, eerst bewolkt als je de luiken opent. En er kan af en toe een bui vallen. Maar in de middag dan uh, krijgen we ook opklaringen. Dus als ik morgenmiddag hierheen kom, dan kom ik op de fiets. Ja. Oké, okay, maar het aan... moet wel een beetje mooi weer zijn, want we gaan barbecueën morgen. Hè? Dus... Oh ja? ja? Lex gaat ook barbecueën. Dat ja, Alexa... wist hij nog niet. Oh, dat wist ik nog niet. ik <laughs> niet <laughs> Oh, dat is makkelijk. Dan hoef ik niet te koken. Uh, en er staat een vrij krachtige tot krachtige wind morgen. Windkracht 5 tot 6. Dat is net als vandaag. En de maximumtemperatuur in Zandvoort is ongeveer 16 graden. En dat is net, ook net als vandaag. Alleen morgenmiddag verwacht ik toch wel dat het droog is. Dus ja... Nou, een Mooi, droge barbecue. Goed, goed voor het barbecue. En een gezellig open huis. Barbecue voor de deur. Dat bedoel ik. Vanaf 4 uur groot feest. En dus, het komen echt 10 A. Trouwe luisteraars, van harte welkom morgen vanaf 4 uh, uur. Aan u, het hoeft, het u hoeft geen paraplu mee te nemen. Hey Lex? Uh, een klein pluutje. Uh, nou, een kleintje, een kleintje voor, <laughs> het, uh, voor dit enkele buitje wat, uh, wat er zou kunnen vallen. Dus een klein pluutje. Oké. Okay. Maandag. Dan uh, is het bewolkt. Is er ook weer kans op een bui? Er staat een, een matige. Noordwestenwind. Dus de wind is afgenomen en is naar het noordwesten gedraaid. Daar komt de warmte niet vandaan. Dus de temperatuur die gaat weer een graadje naar beneden. Die gaat naar de 15 graden. Dinsdag Dan is het droog met opklaringen. Met een matige noordwestenwind. En de maximum temperatuur die komt ongeveer uit op een 15 graden. Dus samengevat, de komende dagen blijft het vrij koel. Cool. Met geregeld regen of een bui. En uh, vanaf dinsdag wordt het droog. ...en krijgen we meer zon. En hou het weer in de gaten bij Lex van Oren op de site? www.meteopagina.nl Of op CFM TV. We zijn weer in kleur, hè? Gelukkig. Ik heb het gezien. Wat de... ziet er dan mooi uit, uh, Het ziet er weer keurig uit. Dus kanaal 40 digitaal en analoog kanaal 45... ...komt één keer per kwartier het weer van Lex van Oren langs. En als je s'avonds uh, het weerbericht voor de volgende dag uh, in Zandvoort wilt weten... ...dan kan je natuurlijk op mijn website kijken... ...maar je kan het ook uh, op Twitter... Kan je het volgen op het Meteopagina of je zoekt gewoon op Meteo Zandvoort. Oké, okay, komt helemaal goed. Dankjewel, Lex. En tot volgende week. Tot volgende week en tot morgen natuurlijk. hè? En tot morgen. Tot Tot morgen. Okay, morgen. Dank je Nou, we hebben weer een plaat voor je, Klaas, Alex. Ja, Gezang. je verwacht hem waarschijnlijk al. Ah, Heer crowded house. Ja, helemaal. <laughs> The weather with you. was de serie van Crowded House en 'Wedding with You bij CFM. En wil je het weer blijven volgen? Ga je gewoon even naar www.meteopagina.nl. En collega Albert Jan die gaat aankomende maandag lekker op vakantie. Gratis 25, 26, 27. Hij gaat naar Spanje. Hier is Holiday in Spanje, de single van het bluff. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen.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 plan je als besluit en laat me schepen achter, ik ga er stiekem tussenuit, een weg naar een nieuw begin. We we'll hop on my ju-chu, -ju. I'll be your engine driver in a bunny suit. If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 Vuur, ik neem Spanien als de En daar gaat hoor, oh, fly away! Dag dan, dag maar. Adios. adios, adios. Lekker naar Spanje aankomende maandag. Jij hebben gelijk want de weer van ja, Hier hoor je er niet vrolijk van. Do Cross. Ik, heb ik, ik heb niks persoonlijks tegen Lex hoor, maar op een gegeven moment word je, word je toch wel een beetje depri. Jij wordt een depri van Klops. een holiday in Spain bij CFM. Nou, zou er een experiment met de weekmarkt gaan plaatsvinden... zou er een week op de Grote Krocht gaan staan, maar ja, daar is nieuws over. Daar zouden ze op 26e mee beginnen... maar die proef is uh, met de weekmarkt uh, op het Raadhuisplein is uitgesteld. Op verzoek van de marktorganisatie is de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie... en daarom zou bij wijze van proef komende woensdag de markt eenmalig op de Grote Krocht... en een deel van het Raadhuisplein worden opgebouwd. Echter, maandag werd bekend dat de proefopstelling is uitgesteld tot september. Als de proef goed verloopt, is het de bedoeling dat de markt begin volgend jaar definitief naar de grote krocht verhuist. De ondernemers al daar hebben al laten weten hun collega's van de ambulante handel met open armen te zullen ontvangen. Weet je nog dat er ook nog sprake zou zijn als we door David's carré uh, zouden gaan staan? Ja, klopt. Nou, dat klopt. is gelukkig van de baan, want een markt hoort gewoon in het centrum van een dorp. Dus uh, hij is uitgesteld, maar de proef uh, zal in, uh, laat in september... Als nog worden uitgevoerd en laten we het allemaal een succes maken. We blijven het volgen, toch? De markt hoort in het centrum. Vind okay. nou, je niet? Oké, nou. Oh bent ja, wat zorgelijk ja, ja, muziek natuurlijk. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik moet wel hard aan het werk. Ja. Komt-ie aan. Wat is dit? Het is uh, hoog in het uh, Franse top 40. Perdida Perfeta. Oké. Okay. Een lekkere hit uit uh, Frankrijk op dit moment. Nou, we roepen dus zomaar gewoon op ons af door heel veel zonnig muziek vanmiddag te draaien. Hier is Ryan Paris in de Dolce Vita. En wel eens blij zijn als de cd speler een beetje vreemd doet... ...en keer Vassland komt er in keer een hele vrolijke plaat uit. Jorde, Bonnie en hooray, hooray, it's a holiday day. Speciaal voor albert -Jan. Tja, Voor je vakantie. Ja, tja. ik heb de tranen in de ogen. Zal ik blijven? Mooi, hè? Mooi, hè? Goed, luisteraars. Uh, wellicht dat u het vanmorgen ge gemist heeft, of anders hebt u het wel gehoord... Uh, te gast in, tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... waren de nieuwe uitbaters van Beach Club nummer 5, voorheen Take 5. En uh, daarom bleek dat ze er overduidelijk veel zin in hebben... de nieuwe exploitanten van nummer 5, voorheen Take 5, zoals gezegd. Aagdje, Dokter en Jordi de Vos, beide pas 31 jaar oud... komen vanuit een goedlopend pannenkoekenhuis in Naarden... dat zij vijf jaar hebben geëxploiteerd naar de Noordzeekust bij Zandvoort. Ze willen het roer bij Beach Club nummer 5 helemaal omgooien. Jordi, de, de eigenaar van een ander jaar rond paviljoen waar ik al wat strandervaring had opgedaan, wees ons erop dat Take 5 te koop stond. Dat was al in de december vorig jaar, maar onze boekhouder gaf ons nog geen toestemming om te gaan onderhandelen. Toen hij dat een paar weken geleden wel deed, was het snel gebeurd en werden we van de een op de andere dag strandpachters. De beide partners, die sinds een paar dagen ook in Zandvoort wonen, gaan er volop tegen aan. We zullen een andere koers gaan varen, Aldus, aldus Aagtje. Als ik ga eten op het strand, wil ik eten wat ik ook eet als ik zelf uit eten ga. Geen liflafjes of zo, nee, een eerlijke biefstuk of een mooi stuk vis. Daar gaan ze voor. En dat willen wij dan ook uitstralen. Op de nieuwe menukaart staan dan ook een biefstuk, een lekkere portie saté en dat soort zaken. Ook aan de lunch en het ontbijt wordt de nodige aandacht geschonken. Op het vlak van feesten en partijen hebben ze ook al hun strepen verdiend. Dat kwam in Naren regelmatig voor. En die draaiboeken hebben we natuurlijk. Klinkt het uit de mond van Jordi? Er zit hier zoveel potentie in dat we het gewoonweg moesten gaan doen. Al, al dus aagtje. Ook CFM wensen de nieuwe exploitanten van Beach Club nummer 5. Erg veel plezier. Veel feesten en partijen. Zoals ze uh, met de volgende muziek ongetwijfeld gaat lukken. U gaat luisteren naar Henry Mendes El Tiburion. Wat ja. betekent de haai. Ja, dat is volgens mij een oude plaat. Die hebben ze opnieuw uh, te grazen genomen. En daar hebben ze weer een hitje van gemaakt. Yes. Je hoort weer hier bij CFM. <middels> No que in het pa que te movas y no te parado. Zo, een goede remix van die oude single van volgens mij Proyecto Uno. En El Tiberon, je hoorde de singleversie van Henry Mendes. Zo aan het, begin, of aan het eind van uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang en de zon gaat inmiddels schijnen. Want wij zijn weer op de radio, Albert John. Ja, wij zitten weer bij. En Lex had toch gelijk hè, dat het beter weer ging worden. Graag tot zometeen. and hand unwind If you're